Vanavond zal de Tweede Kamer erover beslissen. Maandag bleek dat er in de Kamer harde kritiek is op de plannen... en dat ook de coalitiepartijen VVD en PvdA veel vragen hebben. Waarschijnlijk zullen alleen de regeringsfracties VVD en PvdA het plan steunen. Dreigt daardoor te sneuvelen in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Vakbond CNV wil in ieder geval snel duidelijkheid. De politiek is nu aan zet. Wij wisten uh, al langer dat binnen die budgetaire kaders van 250 miljoen... wij dit probleem niet konden oplossen...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 De kosten voor het diplomatieke netwerk van Nederland dalen in de plannen de komende jaren van 500 naar 400 miljoen euro. De snelheid van het internet in Nederland is te laag. Vooral de ADSL-verbindingen blijven achter bij de beloofde snelheden, zegt de Europese Commissie. De aanbieders adverteren volgens de Commissie nog steeds met topsnelheden die in de praktijk niet worden gehaald. Sinds 1 januari van dit jaar geldt een gedragscode voor internetaanbieders. Aanbieders als KPN, Tele2, UPC en T-Mobile beloofden de consument... beter voor te lichten, maar volgens de commissie gebeurt dat nog onvoldoende. Bij een uitslaande brand in een woning in Warmenhuizen zijn twee mensen omgekomen. Volgens de politie gaat het om een ouder echtpaar. Omwonenden merkten de brand rond half één op. Toen de brand weer bij de woning aankwam, was de brand al in een ver stadium, zegt de politie. Nee, De brand heeft geprobeerd uh, binnen mogelijke slachtoffers... Uh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 Obama zei verder dat hij alleen toestemming geeft... voor de geplande megapijpleiding van Canada naar Texas... als die niet leidt tot meer CO2-uitstoot. Milieugroeperingen zijn fel tegen de aanleg van die pijpleiding. De Verenigde Staten en China zijn de grootste vervuilers in de wereld. Landen hebben nooit veel werk gemaakt van het terugdringen van onder meer broeikasgas. De Veiligheidsraad heeft de start van de VN-missie in Mali op 1 juli goedgekeurd. De troepenmacht van 12.000 man bestaat grotendeels uit militairen... die nu al in het land zijn namens de Afrikaanse Unie. Daarnaast blijven ongeveer 1200 Franse militairen in Mali... die kunnen ingrijpen als de VN-missie wordt bedreigd. In het noorden van Mali zijn tuareg rebellen... en islamitische fundamentalisten actief. Twintig toeristen zitten vast op een drijvend stuk ijs... in het Canadese Noordpoolgebied... IJsschots dreigt verder af te brokkelen. De lage temperatuur kan de toeristen fataal worden. De afgelegen locatie bemoeilijkt de reddingswerkzaamheden. Vliegtuigen hebben wel overlevingspakketten gedropt op de ijsvlakte. Het weer de komende uren lossen nevel en mist op en dan is het zonnig. Later op de dag kans op regen. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris. Vanaf zondag wordt het warmer, zonniger en droger. Worden. Verkeer heeft niet zoveel last van de mist, Wijnlandswaan. Nee hoor, dat valt reuze mee. Gaat snel oplossen allemaal. Maar in noord holland staan nu de meeste files. Op de A7 en de A8 onder andere. Op de A10 is een ongeluk gebeurd. Het gebeurde op de A10 zuid richting Amersfoort. Tussen de Rij en Duivendrecht staat inmiddels 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op, naar het zuiden, inmiddels ook file. Tussen Zeeburg en het Amstel Business Park, 3 kilometer. Minister Hennis van Defensie had gisteren slecht nieuws voor onze krijgsmacht. Hoort u zo.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 Als ik beveiliging, of beter, winkelsurveillance voor mijn winkel... in huur let ik altijd maar op één ding, het veiligheidskeurmerk. En wij letten op de rest, zoals naleving van de CAO... financiële gezondheid van de organisatie... screening van het personeel bij justitie... protocol bij alarmsituatie... handhaving van de wettelijke eisen... integriteit van de organisatie... Vakken. Kijk voor meer informatie op veiligheidsbranche.nl. Een keurmerk van de Nederlandse veiligheidsbranche. Wel zo veilig. Heeft uw organisatie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 NOS Radio journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Uitzinnig commentaar naar weer een doelpunt van Dirk Kuyt voor Veen het Maar ja, in Europees verband zal deze jubel de komende twee jaar niet klinken. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk van Bram Vermeulen. Eerst naar opnieuw een harde klap voor de Nederlandse krijgsmacht. Want ondanks bezuinigingen van een miljard euro is er in 2018 een structureel tekort van nog eens 33 miljoen euro. even Wilco Boom vertelt VVD-minister Hennis Plasgaard van Defensie dat zij ook nog niet helemaal weet hoe ze dat gaat oplossen. Ik kan niet vooruitlopen op hoe die maatregelen eruit gaan zien. Wel is duidelijk dat voor alle defensieonderdelen er gevolgen zullen zijn. Dus marine, landmacht, luchtmacht, Marder iedereen gaat er voor bloeden. Um, iedereen gaat het merken. He? Dus alle krijgsmachtdelen gaan het merken. Um, ik krijg er aan om het heel zorgvuldig te doen. Met veel oog voor het personeel. Dat is het uitgangspunt. Maar willen wij inderdaad ook in de toekomst kunnen beschikken... over een krachtige, breed inzetbare, internationaal inpasbare krijgsmacht... voor alle strategische functies en op alle geweldsniveaus... dan moet ik ervoor zorgen dat onze krijgsmacht operationeel duurzaam is... maar ook financieel duurzaam is. U schrijft in de brief dat u een breed inzetbare krijgsmacht wil houden... net zoals Nederland die nu heeft. En u schrijft ook, nieuwe jachtvliegtuig dat uh, gekocht moet worden... dat moet binnen het bestaande budget van 4,5 miljard. Is er dan nog zo'n breed inzetbare krijgsmacht? We hebben gekozen om een, een strak financieel hek te zetten rondom de aanschaf van het nieuwe jachtvliegtuig. Uh, dat is van belang ook om rust te creëren binnen de organisatie, tussen de krijgsmachtdelen, maar ook een, bo een duidelijke boodschap naar buiten toe. Het bedrag dat al voor, door mijn voorganger is gereserveerd, 4,5 miljard euro, dat zal het zijn, niets meer. Uh, en daarmee geven we een duidelijke boodschap af. En die boodschap is dat het niet ten koste gaat van andere krijgsmachtdelen? dat het niet ten koste gaat van andere krijgsmachtdelen en dat het ook niet kan leiden tot een verhoging van het totale defensiebudget. We leven in een periode waar iedereen eh, weet dat er meer bezuinigingen aankomen... 6 miljard structureel. Um, en dan is het van belang om duidelijk te maken... binnen welke kaders je een nieuw wapensysteem aanschaft... om ook daar de onrust aan te pakken. En het wordt de JSF? Ha, daarover uh, ga ik u later informeren... want dat zal allemaal komen te staan in uh, de definitieve nota... over de toekomst van de krijgsmacht. Ook daarin um, zal besloten worden over de vervanging van de F-16... en daarin zullen alle andere maatregelen duidelijk worden. En wie komt die? Die komt in ieder geval voor de behandeling van uh, de begroting uh, 2014 in de Tweede Kamer. Niet meer voor de zomer? Niet meer voor de zomer, zeker niet. Um, nou staan er in die brief allerlei voorwaarden... waaraan de krijgsmacht moet voldoen. moet breed inzetbaar... Uh, allerlei verschillende soorten operaties kunnen uitvoeren. En al die kwaliteiten die daar, waar, waar die luchtmacht aan moet voldoen... dat zijn kwaliteiten waarvan Defensie in het verleden zei... dat kan alleen de JSF. Dus ik denk, het wordt de JSF. Ik heb volgens mij ook in mijn brief aangegeven... dat de vervanging van de F-16 een hele zorgvuldige afweging verdient. Omdat het ook voor de toekomstige regering... het politieke handelingsvermogen zal bepalen... als het gaat om de inzet van de Nederlandse kruidsmarkt. En die zorgvuldigheid daar hecht ik aan. Dat vraagt ook om de nodige tijd. Kortom, over een uh, definitief besluit over de vervanging van de F-16... moet ik u echt op een ander moment uh, nader informeren. Ja, maar als je nou al die voorwaarden op een rij ziet staan... zijn er dan andere jachtvliegtuigen die ook aan al die voorwaarden voldoen? Weet u, dat gaat allemaal duidelijk worden in de nota over de toekomst van de krijgsmacht. Ja, tot zover uh, de minister van Defensie, Sardien Henders Plasgaard. We praten erover door met uh, Jean deby voorzitter van de militaire vakbond VBM. Goedemorgen, meneer Debbie. Welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Wat is uw reactie op de nieuwe bezuinigingen? Nou, ik wil even wat recht zetten. Er werd in die uitzending gezet 33 miljoen. Het betreft 333 miljoen. 333 uh, miljoen, dat klopt, ja. ja. Een aanzienlijk bedrag. Wij maken ons daar heel grote zorgen over... ...omdat we midden in een fase zitten... ...waarbij de bezuiniging die is opgelegd... ...twee jaar geleden wordt geïmplementeerd. Dus dat betekent dat 12.000 functies vervallen. Dat gaat de komende maanden gaat dat plaatsvinden. Daardoor is er een grote onrust ontstaan... ...onder het personeel... En je kunt je voorstellen dat uh, als dit er nog een keer overheen komt... dat dat een behoorlijke klap in het gezicht is uh, van uh, onze mensen. Ja, het lijkt wel alsof de minister zegt... ik wil alles, alles in stand houden, maar allemaal een beetje minder. Um, ik wil allerlei um, operaties nog kunnen uitvoeren en daaraan kunnen meedoen. Op alle geweldsniveaus moeten we kunnen worden ingezet. Is dat eigenlijk haalbaar op deze manier? Uh, dat is uh, zeker Halberg uh, maar ik uh, hou de minister ook aan haar uitspraak dat ze zegt... ...van de operationele capaciteiten worden niet verder getornd. Dus dat betekent in uh, mijn optiek uh, dat ze een operationele eenheid en de af moet blijven. Dat is ook wat Nederland nodig heeft voor uh, de nationale veiligheid, dus, uh, zoals rampenbestrijding. Wat Nederland nodig heeft uh, in internationale inzet... Uh, u kunt zich voorstellen dat de afgelopen jaren uh, er meer dan 24.000 uh, functies zijn uh, vervallen. U uh, heeft een uh, andere bezuinigingsrondes uh, kunnen zien. Dat er heel veel schepen zijn afgeschaft, vliegtuigen zijn afgeschaft, uh, infanterieeenheden eenheden zijn afgeschaft, tanks zijn afgeschaft. Dus er is al heel veel weg. Dus de Nederlandse samenleving moet zich ook heel goed realiseren. Dat uh, wil de veiligheid van Nederland ook tijdens rampen gevolgd. Ge ge um, ge uh, ...behouden kan blijven dat het nu echt uh, genoeg is. En de minister roep ik op ernstig te kijken naar andere mogelijkheden om uh, uh, te bezuinigen. En ik roep ook uh, de premier op dat uh, voor de 6 miljard die er nog aan zitten te komen... ...dat de krijgsmacht echt niet meer bezuiniging kan hebben. Nou, dat kunt u vooral uh, vergeten, meneer de Deby, als de minister zou horen. Uh, wat zou u dan voorstellen? Waar zou ze het dan wel kunnen halen als het niet op die operationele diensten moet kunnen? Moet komen. Nou, als, als de minister dan toch gedwongen is om, om bezuinigingen te accepteren... dan moet ze heel nadrukkelijk kijken in de infrastructuur. Of daar de langlopende projecten, of daar niet uh, miljoenen gevonden kunnen worden. Maar noem, noemt u eens uh, wat? Kunt u wat iets concreter worden? Nou, infrastructuur, uh, Defensie heeft heel wat uh, gebouwen. Uh, dus uh, daar moet je voor zorgen dat je dan een deel daarvan afstoot. Dat je gelden daarvoor binnenkrijgt. Je moet misschien nu gaan uitstellen die gepland is. Je moet misschien uh, hele dure programma's, materiaalprogramma's... Uh, moet je uh, in ieder geval meer in de tijd gaan faseren. Uh, dus uh, minder snel aanschaffen. Dus dat zijn allemaal uh, zaken die, die kunnen en daar moet de minister uh, goed rekening houden bij het samenstellen van de visie. Want uh, voor ons uh, is het echt onacceptabel dat het wederom en het personeel gesneden gaat worden. Nogmaals, 24.000 functies zijn al weg. We zitten midden in een situatie dat vele mensen zo meteen hun werk uh, gaan uh, verliezen. En uh, in, in grote zorg voor mij is ook op een gegeven moment dat het vertrouwen in de minister en in de militaire leiding... Uh, uh, weg gaat vallen. Dat vertrouwen is al niet hoog. Het ligt ergens tussen 19% en 40%. Dus dat is laag. En wat voorziet u dan, meneer Deby, als dat gebeurt? Als, als iedere keer een uh, uh, leden van uw vakbond weer een klap in het gezicht krijgen, zoals u dat noemt. U zegt dan neemt het vertrouwen af. Wat voor consequenties zou dat kunnen hebben dan? Nou, de consequenties is uh, dat, uh, dat mensen de, de organisatie gaan verlaten. Dat mensen geen toekomstperspectief uh, hebben. Dat uh, goede mensen, uh, mensen met technische opleidingen die, uh, die schaars zijn uh, defensie verlaten. En dan uh, krijgen we een defensieorganisatie die we volgens mij niet willen. Want we willen een breed inzetbare... Uh, uh, Krijgsmacht hebben die uh, voldoende uh, op haar taken berekend is, die grondwettelijk ook haar taken kan invullen en uh, die ook het Nederlandse samenleving kan beschermen en die dat nodig is, zowel okay. nationaal als internationaal. Jean Deby, voorzitter van de militaire vakbond VBM, met zijn reactie op de aangekondigde nieuwe bezuinigingen. Dank hoor, meneer Deby. De directeur van een fabriek in China wordt al vijf dagen gegijzeld door zijn eigen werknemers. Daar hoort u correspondent Marike de Vriesen zo dadelijk al. Maar eerste verkeersinformatie bij Nanswaan. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor. We zien vooral de dagelijkse files rond Amsterdam. En we hebben nog dat ongeluk op de A10 Oost uh, richting Amersfoort. En dat leidt tot files tussen De Rij en Duivendrecht 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. We zijn wel bezig met het opruimen. Waarschijnlijk gaat het niet zo lang meer duren. De club van Dirk Kuyt, Venerbatje, wordt door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal. Een andere topclub uit Turkije, Beziktas, mag één jaar niet uitkomen in Europa. We gaan naar Istanbul, naar correspondent Bram van Meulen. Bram, uh, vertel eens waarom deze twee ploegen geschorst zijn. Nou ja, dit is de straf van de UEFA voor de betrokkenheid van zowel Fenerbahçe als Beşiktaş... bij het grootste omkoopschandaal omko uit de geschiedenis uh, van Turkse voetbal. Uh, Fenerbahçe zou in het seizoen van 2011 liefst 17 wedstrijden hebben omgekoopt, uh, omgekocht om landskampioen te worden. En misschien kun je het je nog herinneren, maar het was bijna een file van spelers en bestuurders. Tientallen van hen zijn uh, in de tijd opgepakt. Ook de voorzitter van Fenerbahçe werd uh, weliswaar voorwaardelijk gestraft, uh, maar... Ja, daar is eigenlijk in de Turkse voetbalcompetitie... uiteindelijk niet zo heel veel van te merken geweest... van het omkopschandaal en de gevolgen. Maar nu dus wel Europees. Nu watje uh, inderdaad twee jaar lang niet mag meedoen. En mogelijk nog een jaar wordt uitgesloten... als ze zich nog een keer schuldig maken. Uh, van de Champions League dus wordt die uitgesloten. En Besiktas mag dan een seizoen niet meedoen aan de Europa League. Hey, hoe is er gereageerd in Istanbul? Want het was daar toch al niet rustig. En nu zijn ook nog <laughs> twee clubs uit die stad geschorst uh, in Europa. Ja, deze uitspraak die is uh, gisteravond toch onverwacht gekomen. Uh, ze hebben nog drie dagen hier om in beroep te gaan. En dat gaan ze ook doen, Fenerbahce en Tash. Uh, het is een harde klap, uh, omdat het er hier toch al schijn van had... dat ze in Turkije achter de schermen de gevolgen van het schandaal... een beetje hebben kunnen uitonderhandelen. Ga maar na. Uh, Aziz Yildirim bijvoorbeeld, dat is de grote voorzitter van Fenerbahce... Uh, is uh, gewoon weer voorzitter van Fenerbahce, ook al werd hij hier... Door de rechter tot zes jaar en drie maanden voorwaardelijke zelfstraf veroordeeld. Maar toen hij dus weer buiten stond, ging hij gewoon weer door op, uh, op de oude voet. En voor Bershikdash was het nog misschien wel de grootste verrassing. omdat ze daar dachten toch niet de hoofdschuldige te zijn. Vinderbatje is dat, uh, volgens velen. Uh, maar ja, die club is inderdaad uh, bovendien uh, zeer nauw betrokken geweest bij de rellen hier in Istanbul. Uh, tientallen voetbalsupporters van die club die zitten op dit moment vast. Omdat ze zijn opgepakt nadat ze dagenlang slag hebben geleverd met de oproerpolitie hier. En nu zitten ze dus niet alleen vast, dan mogen ze ook niet meer meedoen aan Europees voetbal. En Bram, wat betekent dit bijvoorbeeld voor Feyenoord? Want ja, dat is. Iedereen strijdt voor deelname aan de Champions League. Dat is voor ja. veel clubs zelfs, zeker als je iets wil, is dat van levensbelang qua geld. Ja, ja, ja dat is nou, in elk geval twee jaar lang uh, niet meedoen. Uh, wel aan het Turkse voetbal, maar Europees voetbal zit er niet in. En wie gaat er dan? Uh, ze zijn nu bezig met een, een afstreeplijstje hier. Vinabatje uh, en Beşiktaş uh, kunnen dus allebei een hoger beroep. Gaan ze ook doen als ze dat hoger beroep verliezen... Dan mag de nummer 4 op de ranglijst euh, naar Europa. Dat is Kajseri Spoor, u wel bekend. Een, een club uit de provincie dus. Kajseri overigens, de, euh, dat is de geboorteplek van de president van Turkije. Dus een, ah. wel een grote stad, maar niet echt één ja, van die grote drie uit, uh, uit Istanbul. Uh, Besiktas zal dan worden vervangen door Bursa Spoor. Dat is een wel iets sterkere club, ook voormalig landskampioens geweest. Maar goed, geen van de grote drie uit Istanbul dan in het Europees voetbal... Dat stemt de stad hier treurig uh, en dat was hij toch al een beetje naar die weken van, uh, van protest. Bram Vreemeule over het Turkse voetbal. Nou, dan gaan we maar naar het wereldkampioen voetbal voor Robots. Dat kampioenschap verdedigen wij vandaag met z'n allen. Mark Robin vissen. Ja. Ja, nee. Dat, de, de, en en, en de, de, dat wordt nog spannend ook. Ik, heb, ik vroeg net eventjes aan, aan Robin Soetens, de teamleider, van... waar zit nou onze concurrentie? En toen zei hij, vooral in China en Iran. He? Ja, dat, klopt. Uh, dat zijn sterke teams. En Portugal is ook nog wel een, een belangrijke outsider. Portugal? Het team uit Portugal heeft de afgelopen maanden helemaal nieuwe robots gebouwd. Dus het is nog even de vraag hoe dat uit gaat pakken voor hun. Maar uh, ah, ja. dat is uh, een sterk team de afgelopen jaren ook. Kijk eens aan, die gaan we ook in de gaten houden. Uh, voetbal dus, maar het gaat niet alleen over, uh, over voetbal. We staan nu op een afdeling hier op de high-tech uh, campus... waar uh, allemaal zorgrobots staan. Want er, wordt ook, uh, er is ook competitie tussen zorgrobots. En ik kijk nu even in de elektronische ogen van de zorgrobot van de Tamagawa... University in Tokyo, Japan. Ja, we kunnen hem saboteren nu. Hè? Als we ja, vals is, willen spelen... Dan... Het is eigenlijk wel een buitenkantje inderdaad. Maar, <laughs> hoe, ziet er, hoe ziet hij eruit? Um, nou, we hebben, veel van deze robots hebben een, um, een, een dieptecamera van de, van de Xbox. Dus die, Dat is een, een sensor waarmee ze echt een, een 3D... Uh, beeld van de omgeving krijgen. Ja, ja. En dat gebruiken ze om eh, bijvoorbeeld objecten te erkennen die op een tafel staan. Juist. Dus een, uh... En dan in de zorg kan je denken aan een kopje koffie of een steunkous die aan moet. Um... Het even praktisch... ja. We lopen ondertussen even verder, want hier staat de robot. En deze is wel bijzonder, want die heeft echt een gezicht, een soort masker. En dit, deze komt uit Iran. Ja. ja. Die is ingevlogen, zie ik hier, in een grote koffer. Zojuist bezorgd. Um, nou, ze zijn er al, uh, al twee dagen, de meeste teams. Dus uh, ze hebben al wel wat, uh, wat opgebouwd. Maar de koffer staat er nog, inderdaad. Ja, de zorgrobots, uh, daar kunnen we ook op korte termijn echt resultaten in verwachten in de praktijk, hè, in het dagelijks leven. Ja, zo'n zo zorgrobot die zal binnen, ja, binnen misschien, misschien wel binnen tien jaar echt bij mensen, bijvoorbeeld bij ouderen in huis, kunnen, kunnen komen om uh, bijvoorbeeld te assisteren in het, uh, in het huishouden. Ja, en wat, wat kan die dan bijvoorbeeld? Want kijk, we weten, de, de automatische stofzuiger, dat kennen we wel... Ja, maar dit zo, gaat hier wel een, een stapje hoger, hè? Ja, ze worden echt wel een, een stapje slimmer, inderdaad. Dus um, Wat dan? Je, je kan bijvoorbeeld via spraakcommando's uh, opdrachten geven. Ja. Dat is een van de, van de dingen waar die, die zorgrobots hier uh, mee bezig zijn. Ja. En dat is ook waar de wedstrijd, zo, zoals een wedstrijd, hier de competitie is ingericht. Wat voor opdrachten moeten ze hier doen tegen elkaar? Uh, bijvoorbeeld uh, een spraakopdracht, een, uh, een, een drankje uitserveren aan de juiste persoon, dus hij moet ook echt de, de goede persoon kunnen herkennen... uit, uh, uit een rijtje andere personen. Um, en mag je dat dan gewoon in het Nederlands bestellen... of moet je dat zoals bij de Iraanse robot in het Iraans doen? Nee, dat mag allemaal in het Engels. Oh, in het Engels? Ah, de voertaal is Engels. Very international, of course. Ja, we hebben teams uit 40 landen hier... dus dan is het toch wel uh, makkelijk als we allemaal dezelfde taal gebruiken. Wij gaan eens even kijken. Ja, ik durf er zelf niet aan te komen, want dit is echt veel te ingewikkelde technologie voor mij. Maar misschien dat we er straks nog wel eentje aan kunnen zetten, wat denk je? Dat gaat wel, dat we... wel lukken, denk ik. Gaan, gaan we dat straks doen. Maar dat jij prima. niet, hè? blijf, blijf ik voorlopig overal af. Ja, je nee, ik kan je draaien. Ik kan dat hele wereldkampioenschap kan ik totaal om totaal helpen, <laughs> maar dat doe ik niet. <laughs> dus is me veel te interessant. Oké, okay. Tot straks. Joe! Marco weer Visser, over de toekomst, over morgen moet je altijd aan blijven denken. Fleetwood Max zingt het al. Don't stop. Wat is die morgen denkt, dan is het wel die Amerikaanse fabrieksdirecteur... die in Peking al vijf dagen in gijzeling wordt gehouden... door zijn eigen werknemers. In een interview spreekt de directeur van een onmenselijke situatie. Ik werk hier tien jaar, ik heb veel Chinezen een baan bezorgd. Ik had nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren. Dat zei hij tegen journalisten van de Associated Press-AP. Correspondent Marike de Vries in Peking volgt dit verhaal. Marike, waarom uh, wordt iemand gegijzeld?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 Tja. Hoe is het met hem? Het lijkt nu wel uh, richting een oplossing te gaan. Het laatste nieuws is dat zijn advocaat op dit moment bij hem is. Een uurtje geleden is hij de fabriek ingegaan... En dat ze hopen tegen het einde van de dag een overeenkomst te hebben. Ik had net nog even contact met de Amerikaanse ambassade in Peking. Uh, die zijn maandag al bij hem langs geweest. Zeggen dat hij in goede gezondheid verkeerd eten en drinken heeft. Uh, die ambassade die onderhandelt trouwens niet actief mee. Maar achter de schermen zijn ze er voor hem. En ook zij zeiden net uh, dat een uh, oplossing uh, wel dichtbij lijkt nu. Hm. Want kan je je voorstellen dat bijvoorbeeld uh, de Chinese politie hem bevrijdt? Nee, die politie en ook de lokale autoriteiten... die houden zich uh, zeer uh, afzijdig bij dit soort protesten... bij dit soort uh, arbeidsgerelateerde protesten. Ze zien het als een uh, privéconflict. Uh, ze willen het ook zo snel mogelijk opgelost zien. Vooral geen sociale onrust. En dat doen die de lokale autoriteiten dan vooral door de werkgever... deze starns dus ook onder druk te zetten door hem over te halen, er zo snel mogelijk wat aan te doen. Dus eigenlijk hè, om toe te geven aan de eisen van de werknemers. Zaterdag uh, zouden ze hem nog hebben bewogen een verklaring te ondertekenen... waarin hij zou uh, uh, meegaan met de eisen van de demonstranten. Terwijl deze Starns vanaf het begin duidelijk heeft geprobeerd te maken... dat hij helemaal niet van plan is die overige werknemers te ontslaan. Die wilde hij gewoon in dienst houden, maar het schijnt er nu niet helemaal in te gaan. Ja. Dit is natuurlijk een, een extreem incident. Maar geeft het, Marike, wel iets aan over de onrust bij Chinese, Chinese werknemers? Ja, het ja, laat duidelijk de onzekerheid op de arbeidsmarkt uh, ook nu in China zien. Hè, nu die economie hier ook terugloopt. Het is een beetje een optelsom van verschillende dingen. Eén, de afname van de productie in de fabrieken. Hè. Ze exporteren minder, wij nemen minder af in Europa van de Chinezen. En dus uh, ja, neemt die productie ook af. Afgelopen maand bleek dat ook weer uit de laatste cijfers. Daarnaast is het minimumloon ingevoerd in China. Daardoor is dus arbeid duurder geworden in China... waardoor dus ook buitenlandse bedrijven aan het wegtrekken zijn... naar nog lagere lonenlanden, zoals bijvoorbeeld Bangladesh en Cambodja. Daar vrezen mensen dus ook voordat hun banen verdwijnen naar die andere landen. En als je daar dan nog bij optelt dat er in China geen echte vakbonden zijn... en er dus niet echt onderhandeld kan worden over secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals afvloeingsregelingen. Ja, dan kan de vlam zomaar in de pan slaan... als er dertig mensen wel moeten vertrekken... vanwege het verplaatsen van een fabriek naar India. En uh, ja, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. En die gebeuren ook steeds vaker... want dit is eigenlijk het enige wat werknemers kunnen doen... bij gebrek aan die vakbonden. Marieke de Vries over die Amerikaanse fabrieksdirecteur... die wordt gegijzeld door zijn eigen personeel. Het is bijna half acht. Dit uh, horen we al een tijdje. De begrotingsvoorbereiding is er gewoon nog in volgang, zoals u weet. En we beslissen pas definitief in augustus. Minister Dijsselbloem, maar toch gaat de Kamer praten over die 6 miljard euro bezuinigingen vandaag. Zometeen verslaggever Joost Vullings daarover. <tied>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 Half acht geweest. Tijd voor het NOS Journaal door Old Megens. Een falend automatiseringsproject leidt bij justitie tot een strop van bijna 80 miljoen euro. Blijkt uit documenten die het financiële dagblad in bezit heeft. Het computersysteem dat de papieren strafdossiers moest vervangen, werkt niet. Grote delen van het programma worden nu niet gebruikt. Alleen het OM gebruikt het systeem voor veel voorkomende zaken als winkeldiefstal.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 Bezuinigingen treffen zowel Nederlandse diplomaten als lokaal personeel. Ook bij de ambassades waar veel beveiliging is, zoals in Kabul, in Sanaa, Bagdad en in Islamabad vallen flinke klappen. De snelheid van het internet in Nederland is te laag. Vooral de ADSL-verbindingen blijven achter bij wat er beloofd wordt, zegt de Europese Commissie. Sinds 1 januari geldt een gedragscode voor internetaanbieders. KPN, Tele2, UPC en T-Mobile beloofden de consument toen beter voor te lichten, maar volgens de Commissie gebeurt dat nog te weinig. En deze zomer zullen zo'n 2,7 miljoen buitenlandse toeristen Nederland bezoeken. Dat zijn er 50.000 meer dan een jaar geleden. Zo verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Groei komt vooral doordat meer mensen uit opkomende economieën als Brazilië en China naar Nederland komen. En meestal gaan ze dan naar Amsterdam. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Na een koude nacht met op een enkele plek zelfs een voorstaande grond begint de dag zonnig.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 En dat is dan de start van opnieuw een wisselvallige periode, want morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallig weer. Temperaturen zijn eerst laag, 14 tot 17 graden, maar in het weekend gaan ze iets omhoog. En Hoe zit het dan met het aantal files? Gaat het ook omhoog bij Nanswaan? Nou, niet echt. Het is goed te merken dat het zuiden komende week alweer zomervakantie krijgt voor een deel. Want de files die hier staan staan aansluitend in Noord-Holland rond Amsterdam en zijn niet lang... Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar is nu nog de meeste vertraging. Voor knooppunt Padhoevedorp, 4 kilometer fieden. En op de A10 Oost was een aanrijding bij knooppunt Watergraafsmeer... richting Amersfoort. De weg is vrij, er staat nog 2 kilometer fieden. Nou, rij voorzichtig en zo dadelijk zorgfraude, belastingfraude... kost miljarden, maar een werkgroep gaat kijken... hoe dat beter aangepakt kan worden. En vandaag debatteert de Tweede Kamer... over die nieuwe bezuiniging van 6 miljard euro.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Den Haag, waar het vandaag vooral gaat over geld. Het overleg over de pensioenen tussen werkgevers, vakbonden en politiek... leverde gisteravond helaas niets op. Vanavond debatteert de Kamer daarover, dus ligt de bal bij de politiek, zegt vakbond CNV. De politiek is nu aan zet. Wij wisten uh, al langer dat binnen die budgettaire kaders van 250 miljoen... wij dit probleem niet konden oplossen... Dus nu is het aan de politiek om ervoor te zorgen dat jonge mensen in Nederland een fatsoenlijk pensioen kunnen blijven opbouwen. We gaan naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat overleg het was misschien ook wel niet verwacht, hè, maar het kabinet wilde toch een poging doen om eruit te komen over die pensioenopbouw, de premies. Um, ja, wie gaat dit nu oplossen nu ze er aan tafel niet uit zijn gekomen? Ja, dat is een goede vraag. We zijn eigenlijk gewoon terug, terug bij maandag... toen het kabinet met de Tweede Kamer ging debatteren... en, en ze er dus achter kwamen dat alleen de coalitie steunt en de oppositie niet... en men het toch tijd vond om nogmaals met zijn sociale partners te gaan praten... op pensioenfonds om, om eruit te komen. Nou, dat is dus niet gelukt. Dus het houdt in dat er in de Tweede Kamer steun is van de coalitie. Maar ja, de oppositie is tegen. Dus in de Eerste Kamer is er geen steun. Nou ja, dat hoef ik uh, jullie niet uit te leggen. Dan heb je een, een groot probleem. Maar goed, vanavond uh, het debat van maandag is geschorst, gaat vanavond verder. Dus ja, wie weet komen de bewindspersonen wekers en Kleinsma nog met, met een truc. Met, met iets verrassends om uh, de meerderheid van de Kamer achter zich te krijgen. In, in die zin dan dus ook wat oppositiepartijen. Dat is te hopen voor ze, Joost. Want dat kost veel geld als ze dit niet uh, op die manier binnenhaan. Halen. En daar moet al uh, extra bezuinigd worden, 6 miljard euro. Daar wordt dan ook over gepraat um, in het andere debat... over de investeringsplannen van Samson. Um, wat gaat dat opleveren, denk je? Ja, nou, dat, is, dat, dat wordt denk ik wel een interessant debat. Maar ja, ik sprak gisteren een van de oppositiefractievoorzitters... ik, ik noem even geen naam, het was in het informele circuit... maar die zei, ja, het wordt eigenlijk de hele dag uh, hakken en zagen... en hier en daar wat vuurwerk. En als aan het einde van de dag de rook optrekt... dan zijn we geen klapwijzer geworden. Nee, want het kabinet zal erbij blijven. U hoort meer in augustus? Ja, dat wordt het, het mantra van het, van het kabinet. Ik bedoel, iedereen die verwacht in dit debat, en de oppositie gaat natuurlijk een, een poging doen. Die gaan inderdaad eindeloos hakken en zagen: hoe gaan die 6 miljard euro en extra bezuinigingen er nu uitzien? Meneer Samson, beste kabinet, die investeringen, hoe zit dat nou precies? Dat plan van gisteren, dat u in, in de krant heeft gepresenteerd, kunt u dat nader toelichten? Nou, dan kunnen ze eindeloos over hakken, zaken, vroeten en frikken. Inderdaad, het mantra zal zijn in augustus, hoort u meer van ons tot vervelend toe. Maar gelukkig uh, heeft de oppositie nog meer vragen, dus uh, er komt echt nog wel meer aan bod. Ja, want op welke vragen zullen ze wel antwoord krijgen, verwacht je? Nou, wat, wat, wat een vraag is, uh, uh, of waar ik meer zeggen, meer een stelling is... die je bij veel oppositiepartijen hoort... is dat hoe langer uh, coalitie en kabinet wachten met het nemen van maatregelen... dus het invullen van die 6 miljard euro en extra bezuinigingen hoe minder mogelijkheden je eigenlijk hebt. En dan, dan hoor je vaak het, het voorbeeld van het verhogen van het eigen risico in de zorg. Dat is een maatregel die je zou kunnen nemen. Maar als je dat wil doen, dan moet je dat eigenlijk nu doen, op dit moment. Want anders hebben de zorgverzekeraars geen tijd meer om dat netjes in te voeren. Oh, okay, ja. Voor andere bezuinigingen moet je bijvoorbeeld wetten wijzigen. Nou ja, als je pas in augustus met een wetsvoorstel komt... dan red je dat niet voor 1 januari om dat door de Eerste en de Tweede Kamer te krijgen... En wat zegt de oppositie dan? Veel partijen. Dus hoe langer je wacht, dan blijft er eigenlijk nog maar één optie over. En dat zijn belastingverhogingen. En dat willen we niet met z'n allen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een vraag waarop uh, minister Dijsselbloem van Financiën op zich een antwoord moet kunnen geven. Is dat inderdaad waar? Komt het kabinet helemaal uit bij alleen maar belastingverhogingen? Of ziet hij dat toch anders? Ja, Joost. Maar aan de andere kant, uh, we horen van de oppositie steeds wat we allemaal met elkaar niet willen. Gaan we ook eens horen vandaag wat zij wel willen. Ja, dat wordt inderdaad ook. Het wordt niet alleen inderdaad een debat tussen, tussen de Kamer en het kabinet, maar ook een debat tussen fractievoorzitters onderling. En natuurlijk zullen de fractievoorzitters van VVD en Partij van de Arbeid ook inderdaad proberen te achterhalen van hè, waar zit de ruimte bij de oppositie. Eh, niemand zal echt vandaag volledig eh, de kaart op tafel leggen maar uh, meestal is het toch wel zo dat aan het einde van het debat... na al dat hakken en zagen uh, ja, toch nog wel een beetje meer helderheid is... waar de partijen staan. Dus ik hoop dat het debat toch nog wel wat concreets oplevert. Nou, toch maar volgen, volgen vandaag, Joost. Gaat me wel doen, hè? Ja, doe maar wel. Het gaat toch over uh, aanzienlijk geld. Later trouwens uh, gaan we erover praten na acht uur... met uh, Simon Buma, voorzitter van de fractie van het CDA in de Tweede Kamer. Maar eens horen hoe hij het debat ingaat. Maar eerst naar de sport, want het is 11 minuten over half 8. Gio Lippens, goeiemorgen. Goeiemorgen. We gaan tennis, Maar dat doen we niet zo goed. De Nederlanders op Wimbledon, behalve Seijsling. Kan jij ons even uitleggen wat er aan de hand is? Ja, nou, wat er aan de hand is. Ik, ik wou dat ik het wist. Uh, zelfs uh, de grote baas van de, van de tennisbond, uh, de, de, de, de bondscoach, uh, Jan Siemerink, die weet niet wat er aan de hand is. Die zegt ook van, ja, ik zie deze mensen veel te weinig. Uh, het zijn allemaal BV'tjes, uh, ze spelen allemaal toernooien over de wereld. En uh, ja, wat dat betreft heb ik weinig vat op ze. Uh, dus ik heb geen idee wat er precies aan de hand is. Maar het is wel een feit dat ze inderdaad uh, in ieder toernooi de laatste tijd... Hè, Roland Garros hebben we het gezien, nu weer uh, op Wimbledon. Dat ze wel heel erg snel uitgeschakeld zijn. En gisteren echt uh, kansloos. Uh, eerder was het al Kiki Bertens, Robin Hazen, die vlogen eruit. We wonnen niet één setje. Nou, gisteren Aranska Rus, uh, Timo de Bakker, Michaela Krajček... die vlogen er echt kansloos uh, uit. Ja, en dan denk je echt van, jongens, waar zijn ze mee bezig? Kijk, Krajček, daar kun je verder weinig uh, ja, moeite mee hebben. Want uh, die komt terug van een uh, langdurige afwezigheid. Is heel lang geblesseerd geweest, speelde gisteren. Tegen de op papier beste tegenstander, uh, tegenstander van, van, van alle Nederlanders uh, in die eerste ronde. Tegen die Chinese Lina. Ja, en uh, die vloog er dus gewoon kansloos uit. Maar uh, ja, voor haar is er nog een klein beetje hoop als ze tenminste echt weer op niveau gaat komen. Maar de rest, ja, het is wel heel erg triest. Alleen Seisling, Seisling was goed. kreeg nog eventjes uh, tennisles... Van Djokovic, ja. dat, uh, dat was ook iets wat, wat, wat heel bijzonder was. De coach van Djokovic had aan de coach van Sijsling gevraagd... of Sijsling even wilde, ja, wilde, wilde trainen tegen Djokovic. Ja, en daar heeft hij toch blijkbaar weer wat inspiratie uitgeput. Hè. Je weet het, vorige week in Rosmalen was hij ziek. Kon hij niet in actie komen. De week ervoor kwam hij in Queens tot in de derde ronde. En Zeisling uh, heeft die draad in ieder geval weer opgepakt. Dus die staat er wel weer. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk van hoe gaat het nu verder. Hè? Want hij uh, heeft nog nooit de derde ronde bereikt uh, op uh, een Grand Slam toernooi. Dus uh, waarom zou het nu gebeuren zou je bijna zeggen. Gaan we naar um, de UEFA, die Turkse clubs Sven en Beziktas, zwaar gestraft. Hè? We hoorden dat net ook al van Bram Vermeulen, van is Istanbul. Sven um, twee jaar niet in de Champions League. Beziktas, één seizoen niet in Europa. En dat kan ook nog uitgebreid worden. Hoe, hoe hard is deze straf? Nou, dat is een hele fikse straf. Hè, ja. Want uh, zoals je inderdaad wel al hoorde... Het, het is een affaire van twee jaar geleden. Uh, nou, toen uh, werd... Uh, Vrindabadje uh, werd, uh, werd kampioen. En uh, Besiktas, die, die haalde de bekerfinale. En ja wat dat betreft... Uh, die ploegen die worden nu hard gestraft voor, voor omkoopschandalen. Er is trouwens nog iets nieuws aan de hand ook. Want uh, ik lees nu ook net in de krant... dat er bij Italiaanse voetbalclubs... en dat zijn ook echt wel uh, topclubs... Uh, AC Milan, Lazio Roma, Juventus... is opnieuw huiszoeking gedaan. En uh, dan gaat het weer om het witwassen van geld... bij uh, transfers, belastingfraude, dat soort zaken. En we weten dat ze... En in uh, Turkije en in Italië uiteindelijk wel flink doorpakken. als het gaat om uh, ja, misstanden in dat uh, voetbal. Want uh, een aantal jaren geleden werd uh, Juventus nog eventjes uh, uh, teruggezet naar uh, de Serie B. Ja? Dus vanuit die Serie A. Degradeerde dus, uh, moesten de landstitels inleveren. Dus ja, wat dat betreft is men serieus bezig met het schoonmaken van het voetbal. Die, die, die operatie in Italië heet trouwens ziek voetbal. Nou, dat zegt ook wel genoeg, hè? Nee. Absoluut. Gio Lippens, dus de Turkse clubs... die zijn in ieder geval al het slachtoffer geworden. Zware straffen. Dank je, Gio. Belastingfraude, zorgtoeslagfraude... fraude met persoonsgebonden budgetten. Het kost de Nederlandse schatkist miljarden euro's. En daar moet een eind aan komen. Een werkgroep van onder meer wetenschappers en uh, politie... Kijk nu hoe deze fraude kan worden aangepakt in Nederland. Bob Hogebom is hoogleraar fraudebestrijding aan de Universiteit van Nijerode. en zit in die werkgroep. Meneer Hogebom, goedemorgen. Goedemorgen. Een van de manieren om uh, fraude tegen te gaan is om aan de voorkant te kijken... of iemand wel recht heeft op een uitkering of toeslag. Dat werd allemaal ook geroepen naar aanleiding van de zorgfraude, zorgtoeslagfraude. Is dit werkelijk zo eenvoudig? Ja, er is uh, sprake van een grote mate van uh, naïviteit in, uh, in heel veel... Uh, uh, onderdelen van het openbaar bestuur, waar veel te gemakkelijk, veel te automatisch, uh, uh, zonder uh, controle vooraf... Uh, allerlei uitkeringen, subsidies uh, worden uh, toegekend. En vaak uh, komt men daar pas jaren later, als men, als men daar al achter komt, bij toeval achter dat daar onregelmatigheden zijn. Uh, dus een van de dingen die wij hebben aangesneden is uh, de grote mate van naïviteit... Dus meneer Hogeboom, het zit hem puur in uh, de mensen die daarmee werken. Uh, niet in de regels, de regels deugen wel. Uh, de regels op zich wel, maar het, het, uh, of een groot deel in ieder geval daarvan. Maar de controle vooraf, Daar, daarin zit die naïviteit. Die naïviteit zit ook uh, in het feit dat uh, we eigenlijk uh, het, het georganiseerde karakter van, van fraude... op een aantal van die uh, terreinen uh, niet willen zien uh, of daarvan wegkijken. Of niet op voorbereid zijn, dat het kan. Uh, nou, dat, dat, dat is die naïviteit, maar uh, gewoon zaken blijven zien in, in incidenten, in een zaak, in, in, in één fraudegeval. En eigenlijk de naïviteit om te ontkennen dat er vaak sprake is van, van opzet, van samenspanning, valsheid in geschriften, uh, van het, het, het georganiseerde karakter, mensen die, die, die met elkaar opzetten uh, maken. Bijvoorbeeld in de, in de zorg, uh, waar uh, nog vorige maand... Uh, aandacht is besteed aan een netwerk van frauderende artsen... die uh, uh, op het terrein van specialistische zorg... naar schatting 1 miljard uh, ten onrechte declareren. En dan heb je het dus niet over een incidentele arts of een specialist... maar dan heb je het over netwerken uh, die... Systematisch het systeem van binnenuit uithollen. Ja, en dat, dat is pijnlijk misschien juist wel in deze tijd waarop bezuinigd moet worden aan de voorkant en dan vervolgens aan de achterkant dat geld weglekt. Ja, dat is een, een tweede uh, conclusie die we, uh, die we gisteren naar buiten hebben gebracht, los van die naïviteit, uh, is, is ook de, de wrangheid in het feit dat we uh, door de crisis moeten bezuinigen. Uh, een deel van die bezuinig, bezuiniging overigens, die. Uh, ...zijn veroorzaakt doordat er in het financiële stelsel uh, roekeloosheid uh -huh. en, en fraude is geweest. Hè. Dus daar zit al een soort van ironie in. Maar we gaan, we gaan bezuinigen. Dus aan de voorkant uh, proberen we uh, uh, geld te vinden en, en, en terug te schroeven. Maar aan de achterkant staan de deuren Waar wagenwijd wij het open. open ja, is, het, is het echt zo erg? Heeft u het idee dat de deuren wagenwijd open staan? Ja, ja? deuren staan wagenwijd open. Door die naïviteit, door dat georganiseerde karakter van, van de van die fraude. Maar ook omdat we eigenlijk niet willen inzien dat we het niet hebben over, over rotte appels. Maar dat manden en, en boomgaarden. En in, in de zorg en in, in, in het welzijn, in, in de financiële wereld. Dat het, dat het allemaal wat systematischer is dan wij willen en durven accepteren. En daar ja, maar, zit die naïviteit in. Maar meneer Hogeboom, dan zet je die naïviteit overboord. Ga je inderdaad vooraf streng controleren, iemand doorlichten, niet gelijk uitgaan van de goedheid van de mens. Is dat wenselijk? Uh, waarom zou dat niet wenselijk zijn als we in een samenleving de... waarin we uh, in, in een rechtsstaat rechtmatigheid uh, vooropstellen... Ja. En, en, uh, dat we uh, mensen die daarvoor in aanmerking komen, uitkeringen geven. En, en dat we mensen die daar misbruik van maken, weigeren. Dat, daar is toch ni niets mis mee. Maar dan, kom je, dan ga je die mensen dus dichter op de huid zitten. Dan kom je misschien aan hun privacy. Ja, maar privacy in onze samenleving is natuurlijk een groot goed. En daar, daar lopen wij ook helemaal niet omheen in, in onze aanbeveling om, om veel meer databestanden en dergelijke te gaan koppelen... om vooraf controle uit te, te oefenen. Maar tegelijkertijd zijn er in onze samenleving zowel op, op individueel niveau burgers, cliënten als organisaties, als instellingen, zowel publiek en privaat... die systematisch de wet uh, overtreden. En, en in een rechtsstaat hebben we, daar hebben we daar regels voor afgesproken... dat als dat gebeurt... Dan, dan kunnen we daar met controle en handhaving en opsporing, kunnen we daar activiteiten op, uh, op ondernemen. Ja. En uh, dan is die, die, die privacy uh, ja. is natuurlijk in een hele andere context uh, maar, aan de orde. als u al zo weinig fiducie heeft in de fraudebestrijding in Nederland, moeten wij dan fiducie hebben in hoe er omgegaan wordt met privacy? Um, ik heb daar vertrouwen in, wij hebben daar vertrouwen in, uh, omdat uh, wij ook vraagtekens hebben gezet bij de, bij de kwaliteit van het huidige uh, toezicht en de kwaliteit van de huidige handhaving. Waarin wij zeggen, uh, daar is uh, sprake van te grote uh, fragmentatie, uh, een, een te eenzijdige gerichtheid uh, op, op onderdelen van, van fraude, dus de, de, de legpuzzel. We hebben allemaal kleine stukjes uh, zicht op die legpuzzel, maar het grote geheel ontbreekt. Ja. Als we dat bij elkaar gaan brengen met inachtneming van privacy, okay. uh, dan, dan kunnen we die, die achterkant, die, die deur aan de achterkant wat, wat meer sluiten. Uh, sluiten. En tegelijkertijd uh, kunnen we dan misschien wat meer balans uh, gaan brengen en aan de ene kant bezuinigen en aan de andere kant het uh, maar laten wegvloeien. Meneer Hogeboom, u was heel duidelijk. Dank. Bob Hoogendam, hoogleraar fraudebestrijding, is die aan de Universiteit van Nijenrood. Bij de ANWB Wijnandswaan, Ja, zo af en toe een file hier en daar, maar de ochtendspits stelt echt heel weinig voor. In Noord-Holland staan nog de meeste files. Op de A7, Hoorn, richting Zaandam, is de meeste vertraging tussen Purmerend en de Zaandijk, 5 kilometer file. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het milieu. President Obama wil dat Amerikaanse kolencentrales stoppen met de onbeperkte uitstoot van CO2. Gisteren presenteerde hij zijn meest ambitieuze milieuplannen ooit. De president is niet van plan zich te laten tegenhouden door het congres. Want de strijd tegen klimaatverandering ziet hij als bittere noodzaak. 2012 was het warmste jaar in Midwest-farms were parched door de worst drought. sinds de Bowl en dan drenched door de wettest spring op record. 2012 was het warmste jaar ooit. Het Middenwesten werd geteisterd door grote droogte en vervolgens veel water. Western Wildfire scorched an area larger than the state of Maryland. Just last week, a heatwave in Alaska shot temperatures into the 90s. Er waren grote bosbranden en in Alaska werd het veel te heet. De gevolgen van deze calamiteiten laten zich meten in doden en veel materiële schade. So the question now is whether we will have the courage to act before it's too late. Kunnen we de moed opbrengen om daar iets tegen te doen? We will have a impact op de wereld die we leave behind, niet alleen voor jou... maar voor your kinderen en voor your grandchildren. En dan moet Obama even stoppen voor een luidruchtige CO2-producent. Want hij houdt zijn speech in de open lucht. En als een ik ben hier om te zeggen... we moeten Na vijf jaar presidentschap wil hij nu zijn verantwoordelijkheid nemen voor het milieu. En dan vindt de nieuwszender CNN het mooi geweest. Het grootste nieuws uit zijn speech wachten ze ineens af. Dit wegschakelen maakt in ieder geval één ding duidelijk. Milieu leeft niet in Amerika. Today about 40% of America's carbon pollution comes from our power plants. Dat grote nieuws uit zijn speech dat gaat over kolencentrales. Die verantwoordelijk zijn voor 40% van de CO2-uitstoot in de VS. Maar right, die centrales kunnen, in tegenstelling tot in Europa, gewoon hun gang gaan. Dat kan dus niet langer zo. We kunnen niet gewoon onze weg uit. The energy and climate challenge that we face. met alleen olieboren lossen we in ieder geval de huidige energiecrisis niet op. Obama heeft het hier over een zeer omstreden project. De Keystone XL Pipeline. Die olie vanuit Canada moet transporteren naar de Golf van Mexico. Voor de Republikeinen is dit de banenmotor bij uitstek. En als dit project... De president zegt dat hij de pijpleiding alleen zal aanleggen als die niet voor nog meer broeikasgassen gaat zorgen. En dat is een rare voorwaarde, want die pijpleiding gaat zeker voor meer CO2-uitstoot zorgen. Dus Obama lijkt hier nee te zeggen tegen dit project. Alleen spreekt hij het niet uit. Als hij die pijpleiding toch aanlegt, is die voor veel Amerikanen niet de groene president waarop ze hadden gehoopt. The hopes and dreams of posterity, that's what's at stake. That's what we're fighting for. And if we remember that, I'm absolutely sure we'll succeed. Barack Obama overtuigd dus van zijn uh, succes. We betrekken tot het milieuplan. U hoorde een bijdrage van correspondent Wessel de Jong. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. BBC meldt dat bij rellen in de Chinese regio Xinjiang 27 doden zijn gevallen. Het is al lang onrustig in die regio. Ons Chinese staatspersbureau zou een menigte met messen onder meer politiebureaus hebben aangevallen. Onder de aanvallers zouden tien doden zijn gevallen. Verder kwamen negen agenten en ook een aantal burgers om het leven. Onze correspondent Marieke de Vries vertelt er ook over. Onder andere op Twitter. Marieke NOS is haar naam daar. Algemeen Dagblad komt met het nieuws dat er een nieuwe superdroom is, die iedereen in Nederland 16 uur lang vanuit de lucht in de gaten kan houden. Militaire, justitie en politie hebben sinds vandaag de beschikking over onbemande spionagevliegtuigjes. Ze zijn in principe bedoeld voor militaire operaties, maar worden straks ook door de politie gebruikt om inbrekers te vinden en de bekwekerijen op te sporen of mensenmassa's in kaart te brengen. Onze verslaggevers zijn vandaag bij de presentatie van die Superdrone. Telegraaf trekt de conclusie dat het pensioenoverleg terug is bij AF. Tijdens een ingelast overleg over de versobering van de pensioenopbouw... zijn kabinet en sociale partners geen stap nader tot elkaar gekomen. Sociale partners voelen weinig voor een verlaging van de premies. Zoveel hebben ze al duidelijk gemaakt, ook bij ons. Eh, dus het recht een te tegenvallen. Want als het plan niet doorgaat, dan kan dat in 2017 bijna 3 miljard euro schelen. In de Telegraaf staat ook dat automobilisten die in de grote steden een parkeerplek moeten zoeken... die straks via hun mobiele telefoon kunnen vinden. Minister Schultz van Verkeer maakt vandaag bekend dat ze data over beschikbare parkeerplaatsen vrij gaat geven bouwers kunnen vervolgens met die gegevens weer aan de slag. Eindeloos rondjes rijden is dan niet meer nodig. En dat scheelt niet alleen tijd, maar is ook nog eens goed voor het milieu. Aldus oh, de verkeersminister. Canadese Globe en Mail bericht over twintig toeristen... die vastzitten op een stuk drijvend ijs in het Canadese Noordpoolgebied. Die ijsschots dreigt verder af te brokkelen. Dus haast is geboden. Reddingswerkers proberen de mensen te bereiken... maar de locatie is erg afgelegen. Trouw legt op de voorpagina uit hoe het bionische oog werkt. Voor het eerst heeft een blinde Nederlandse vrouw... een netvliesimplantaat gekregen... waardoor haar gezichtsvermogen deels terug is gekomen. En nog even naar sommige basisschoolleerlingen. Die rekenen nog altijd in guldens, dat terwijl ze nog nooit in hun leven een gulden hebben gezien. Dat is bijzonder. Komt allemaal door de verouderde schoolboeken... waar scholen nog altijd mee werken, schrijft het AD. Normaal. Al gaan die acht tot negen jaar mee, maar door de bezuinigingen in het onderwijs... moeten leraren langer dan normaal lesgeven uit die boeken. En zo kan het zomaar dat leerlingen in een atlas kijken waarin Joegoslavië ook nog bestaat. Oei. Goed, nou, na acht uur het CDA over het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen. En bij Defensie maken ze zich op voor nog een ronde.